7 uur. Tilkeertstra met het NOS Journaal. Oekraïne heeft Nederland vlak voor de ramp met vlucht MH17 gewaarschuwd voor de gevaarlijke situatie in het luchtruim. Dat gebeurde nadat boven Oost-Oekraïne een vrachtvliegtuig was neergeschoten. Het kabinet heeft de informatie niet gedeeld met de luchtvaartmaatschappijen, schrijven de ministers Koenders en Opstelten aan de Tweede Kamer. Ze leggen niet uit waarom dat niet is gebeurd.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 De Amerikaanse acteur Rod Taylor is overleden. Taylor was vooral bekend van zijn rol in de Hitchcock-thriller The Bird uit 1963. Later speelde hij onder meer in diverse tv-series. In 2009 was Taylor nog te zien als Winston Churchill in de Tarantino-film Inglorious Bastards. Rod Taylor was 84 jaar. Het weer dan nog, het regent licht en er staat een stevige wind. Aan zeekant. in de loop van de ochtend gaan stormen. Rond het middaguur breekt even de zon door, maar daarna gaat het opnieuw regenen. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is bij Zwaan bij de AJB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen Knopend Ridderkerk en Terbrechtse plein 4 kilometer, dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeers... In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 In the middle of the pouring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 is right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 je kan niet